10 uur even kunnen met het NOS-journaal. Door het dataschandaal rond Cambridge Analytica zijn mogelijk tot 90.000 Nederlanders getroffen. Dat zegt Facebook tegen de NOS. Het bedrijf Cambridge Analytica verzamelde informatie van Facebook-gebruikers voor onder meer politieke advertenties. Wereldwijd zijn maximaal 87 miljoen mensen getroffen, zegt Facebook. Eerder werd gesproken over 50 miljoen mensen. Facebook heeft geen precieze aantallen. Dat komt doordat Cambridge Analytica gebruik maakte van een app... die niet alleen van de gebruiker zelf data verzamelde... maar ook van dienstvrienden. Aanstaande maandag kunnen Facebook-gebruikers online controleren... of hun informatie mogelijk is buitgemaakt. De procureur-generaal bij de Hoge Raad buigt zich over de aangiftes... tegen Alexander Pechtold om zijn appartement in Scheveningen. Dat kreeg hij van een Canadese ex-diplomaat. Daarmee zou hij zich mogelijk hebben laten omkopen. Er zijn ruim 200 aangiftes binnengekomen. Het OM is niet bevoegd om zo'n zaak te beoordelen... als het om een politicus gaat. De procureur-generaal zal na zijn onderzoek... de minister van Justitie informeren. Uiteindelijk neemt de regering of de Tweede Kamer... een besluit over vervolging van Pechtold.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 Het weer nog. Vanavond kunnen nog enkele buien voorkomen. Mogelijk met onweer. Geleidelijk wordt het op de meeste plaatsen droog. Het blijft bewolkt. Morgen af en toe zon. Een stevige wind. Het wordt een graad of negen. Dit was het NOS Journaal. Of ik een oplossing weet voor haar relatieprobleem. Ja, secondlove.nl Paula Morrison-Bekker. Expressieve en ontroerende kunst van grote schoonheid.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 Langs de lijn en opstreken. Met Robert Neder en Renze Klamer. Het laatste uur alweer van Langs de lijn en omstreken. Begin even bij Arman Afsaroglu. 3-0 is het geworden voor Barcelona. Nu de eerste goal die ook daadwerkelijk door een Barcelona-speler wordt gemaakt. Piqué uit de rebound van een schot van Suarez werd nog gepakt. Maar Piqué komt binnen tikken. 3-0 dus voor Barça tegen Roma. De spanning, gek genoeg, zit op Anfield. Waar Liverpool ook 3-0 voor staat tegen City. Maar die wedstrijd is wel spannender. Als jonge ondernemer in de ICT zou Melanie Ryback in recordtijd miljonair kunnen worden. Maar ze maakt een heel andere keuze. Hoe dat zit vertelt ze zo. En we bellen straks met oud-voetballer Arnold Muren... naar aanleiding van het overlijden van Ray Wilkins. Hij was eind jaren 70, begin jaren 80 aanvoerder van het Engelse nationale elftal. In de volgende rondkloping hoorde het al van die kwartfinale in de Champions League. Maar eerst, het is vier minuten over tien. We zetten voor u belangrijkste sportnieuws op een rij. Nederlands wilde succes in de Scheldeprijs, Maar van een andere renner dan was verwacht. Dylan Groenewegen werd uit koers genomen... omdat zijn groep door een dichte spoorwegovergang reed. Fabio Jacobsen van Quickstaps, sprintte daarna naar de overwinning. Enorm gaaf om, om tussen de namen te staan die gewonnen hebben. En, uh... Als je 21 bent, denk ik dat je dan alleen maar heel trots mag zijn. Ja, de Scheldeprijs is een echte wedstrijd voor sprinters. De afgelopen jaren wonnen onder andere Mark Cavendish en Marcel Kittel. In de ronde van het Baskenland won Quickstep vandaag eens niet. Julia Alaphilippe had de eerste twee ritten gewonnen. Vandaag was Jay McCarthy van Bora de snelste in de Massasprint. En opnieuw slecht nieuws voor Heerenveen. Stijn Schaars heeft op de training zijn kuit en scheenbeen gebroken... Gisteren werd ook al bekend dat het Noorse talent Martin Eudegaard zijn middenvoetsbeentje heeft gebroken. Hij komt dit seizoen waarschijnlijk niet meer in actie. En Radak Stepanek maakt geen deel meer uit van de trainingstaf van Novak Djokovic. De voormalig nummer 1 van de wereld haalt de bezem door zijn staf. Vorige week nam hij ook al afscheid van Andre Agassi. We even terug naar Arma Afsaroglu. Barça in uh, Veilige Haven. Tenminste, zo lijkt het. En de spanning, ja, gek genoeg, want de stand is hetzelfde. Ja. Uh, zit dus nog steeds bij Liverpool tegen Man City. Omdat je daar het gevoel hebt dat City nog terug kan komen. Eén goal voor City en de return in Manchester... Dat, die is dan toch nog gewoon heel erg spannend. Zelfs bij 3-0 is het dan nog geen gelopen race. En dat heb je wel het gevoel, ik had althans bij Barcelona AS Roma omdat Roma echt geknakt lijkt nu. Na een goed begin in de tweede helft ging die bal op een hele rare wijze weer in. Via de voeten van Manolas. Tweede eigen goal. Nadat de Rossi ook al in zijn eigen goal de bal had gekregen. Dat was de 0-2 van Manolas. En vervolgens is Piqué met de 3-0. De derde van Barcelona. Heel snel al na die tweede goal. En dus is Roma wel een beetje rijp voor de slag, Want Barcelona gaat ook nog wat door. En het kan best nog wel eens erger worden. Een schot uit de tweede lijn nu van Messi dat een paar meter overgaat. Maar bij Liverpool City valt op dat Liverpool echt niet meer zo goed is. als in de eerste helft. Dat kan te maken hebben met het feit dat Salah. We zeiden het al voor het nieuws: geblesseerd was. Die kon ook niet meer verder. Is eraf gegaan. Wijnaldum zijn vervaard. Dat is een heel ander soort speler. Dat is een wat defensiever ingestelde speler, natuurlijk ook. Dus Liverpool gaat wat meer verdedigen. Dat is ook niet zo gek met een 3-0 voorsprong. En City controleert de wedstrijd nu een beetje. En Probeert. Met balbezit af en toe gevaarlijk te worden. Ook wat aanvallender gaan spelen. Nu Sterling in de ploeg gekomen voor Gundogan. En ze zijn echt de betere nu. Ze moeten alleen die bal één keer in de goal krijgen. En dan is al echt iets heel anders dan 3-0. Terugkeren naar huis. Alleen het wil nog niet echt lukken in die laatste fase. Nu ook ongelukkig balverlies van Sterling. Die bovendien buitenspel staat. Maar de proef van Guardiola heeft zoveel kwaliteit. Dat het echt nog wel kan met nog een half uur te spelen. Om daar nog iets spannends van te maken. Nog in herinnering roepend dat Liverpool dus in januari ook al met 4-1 voor stond. In dit eigen stadion. Tegen Manchester City. Dat werd toen in de slotfase. De laatste 10 minuten nog 4-2. Heel snel daarna 4-3. En City kreeg zelfs nog kans om het gelijk te trekken. Verloren wel. Enige wedstrijd die City dit seizoen in de Premier League verloor. Dat was dus op Anfield tegen Liverpool. Nu in de Champions League weer achter. En weer is de marge 3-0 nu achter. En de vraag is of ze nu, net als toen in januari, terug kunnen komen in deze wedstrijd. Nu is dat natuurlijk nog belangrijker. Want nu gelden die uitgoals dubbel. Om dat volgende week eventueel goed te maken in het Etihad Stadium in Manchester. Bij Barcelona Roma probeert Roma nog wat aan te vallen. Heeft wel wat meer de bal nu. Maar dat laat Barcelona natuurlijk ook een beetje toe. Want die ploeg uh, is in gewonnen positie. Met die 3-0 voorsprong krijgt hij nu nog een kans op de 3-1 trouwens. Nee, die krijgen ze niet. Want Liverpool kan uitvredigen. 3-0 dus in beide kwartfinales in de Champions League. Na een uur voetbal. Melanie Ryback hackt met haar bedrijf Radically Open Security... in de computersystemen van de grootste bedrijven. En ze legt zo het ene na het andere lek bloot. Ze zou daar heel veel geld mee kunnen verdienen... maar ze kiest ervoor om het op een andere manier aan te pakken. Haar bedrijf geeft maar liefst 90 van de winst weg aan het goede doel. En dat is nog niet eens voldoende voor deze cyberactivisten. Want, wat haar betreft, komt er een community van bedrijven zonder winstoogmerk. Maar met één doel: de wereld een stukje mooier maken. Melanie, die? Goedenavond. Goedenavond. Even voor, voor ons plaatje. Hoeveel, ja, misschien een beetje oppervlakkige vraag. Maar hoeveel zou je kunnen verdienen als je wel heel commercieel ingesteld zou zijn? Nou, eh. Uh... Ik heb een uh, computer security bedrijf. Die is nu inmiddels uh, ja, vier jaar oud. Uh, ik heb iets van uh, 35 stafleden. Uh, we zijn een, een preferred vendor voor Google. <laughs> en uh, Mozilla en de overheid. En, en, uh, de grote ja, namen. Je, je banken, al... et cetera. Uh, ja, uh, ik bedoel... Uh, stel dat ik commercieel ingesteld was. Uh, weet je, uh, op een gegeven moment... IT werd uh, wel uh, verkocht uh, aan de Brit. En hij heeft natuurlijk wel de nodige geld. Opgeleverd. Dus, je had, had multimiljonair kunnen zijn? Uh, mogelijk wel, ja. ja. Uh, maar uh, ja, dat is niet mijn uh, strijdveer, uh, zeg maar. Nee. Ik wil wel uh, uiteindelijk... Ik ben een sociale ondernemer. En uh, voor mij, mijn grote bedoeling is echt om uh, security te gebruiken. Om echt uh, de wereld beter te maken. Hm. Kan je uitleggen dan wat je precies doet? Dus uh, ik ben de directeur uh, van Radically Open Security. Dat is een non-profit computer security consultancy bedrijf. Ja. Dus uh, dat klinkt uh, dus stel, een heel frame. Ik, ik, ik, ik heb gewoon een groot bedrijf. Uh, ik ben directeur van, maakt niet uit, of een omroep of een uh, supermarkt. Uh, ja. ik, ik kan jou bellen en dan zeg ik, joh, ik wil jou eens even laten testen... hoe, ja. uh, hoe makkelijk mijn software, mijn systemen, mijn website... Uh, al die dingen die ik heb, hoe makkelijk het allemaal gehackt kan worden. Precies. En dat is helemaal wat we doen. Dus uh, wij hacken uh, netwerken, infrastructuur, uh, software. Uh, en uh, uiteindelijk uh, wij vertellen wij hoe wij het gedaan hebben. En wij geven aanbevelingen over hoe het beter Ja, Even vooral duidelijkheid. Jij bent niet iemand die uh, bijvoorbeeld zoals die gegevens van Facebook... die gejat zijn op een of andere manier. Jij, dat, dat doe je niet. Nee. <tie> nee, <sus> <sus> precies. Nou, dat is wel een groot verschil, Want er hangt wel een negatieve lading aan het hacken. Aan het woord hacken natuurlijk. Ja. Dus het is wel belangrijk om dat verschil op te merken. Loop je ja. daar veel tegenaan? Dat mensen denken... Hu? Mm, soms wel. Maar uh, ja, ik ben een ethische hacker. En ja. ik uh, ben uh, ook uh, een van die hackers die ook uh, hacker als, als geuzennaam uh, gebruikt. Ja. Ja. ja, het is ook Ik ben al heel vroeg, uh, ik geloof dat je op je zesde al leerde programmeren of zo, wat was het precies? Mm, zevende, ja. Zevende, ja. Laten we niet oh, op Zevende dan ja. <laughs> hey, nou valt het wel mee. Dus je, je weet hoe het werkt. Ik zag wel een mooie metafoor. voor. Want het is vaak natuurlijk ook ingewikkelde business. Hè, het is een heel specifiek vak. Dus mensen die er niks mee hebben, is het vaak ook taal-DNS-servers eh, waar ze er allemaal niks van begrijpen. Uh -huh. Maar ik zag de mooie metafoor voor met, Het is Alsof je, alsof je inderdaad langs iemands huis loopt en eens even alle ramen naar kijkt en de deuren. En even waar staat alles open? Kunnen we ergens naar binnen kijken? Mm -hmm. En daarna breng je gewoon verslag uit van nou, dit zou er wel eens wat veiliger kunnen. Moet ik het zo een beetje zien? Ja, maar het is niet alleen dat wij een verslag uh, geven, maar wij nemen echt uh, de klant mee in de ervaring. En wij hebben een uh, concept die heet Peak Over Our Shoulder. En uh, de klanten zitten echt in de chatrooms samen met onze hackers. En zij bekijken echt stap voor stap precies wat we doen. Z zij horen echt elk gesprek die gebeurt uh, tussen de hackers. En uh, echt, uh, het is ook onze bedoeling om echt uh, de klant zo uh, op te leiden. <laughs> Uh, door zo transparant en open mogelijk te werken. Het is dat, ook... dat is ook een verschil tussen jullie en wel wat commerciële clubs, hè, begrijp ik. Ja, dat klopt. En wij geven ook uh, allemaal van onze tools en frameworks... ook uh, gratis weg uh, als open source. <laughs> en ook door een non-profit bedrijf te zijn... wij geven zelfs uh, 90% van onze winst weg aan het goede doel... aan een Anbi-stichting, die heet uh, de Stichting NLNet. En NLNet uh, is een stichting die nu al inmiddels 15 jaar uh, bestaat... en die uh, is een soort Subsidiegever, voor open source, uh, digitale burgerrechtenorganisaties en ook alles voor een betere internet. Ja, open source ja. betekent dat, dat iedereen het mag zien en mag gebruiken. Ja. En mag dat... aanvullen en verbeteren. Ja. In, als ze dat willen. Mag ik nog één ding vragen over wat je net zei. Dat de dat de klant over de schouder mee kan kijken in die uh -huh. chatrooms, ja. uh, want dan denk ik waarom zijn er chatrooms, waarom heb je niet een kantoor waar gewoon 35 mensen zitten <laughs> uh, dat zijn chatrooms, want de, de, de hackers komen van over de hele wereld hè? ja dat klopt, ja ik heb echt hackers in, uh, in Australië en in, uh, in Noord-Amerika en uh, door heel Europa, ook in India, echt overal dus, Dan uh, begrijp ik nou bijvoorbeeld dat die, die, die, die jongen of in ieder geval die hacker, kan ook een, een vrouw zijn in uh -huh. Australië, uh -huh. die, dat je daar al heel lang mee werkte en dat dat geloof ik, hoeveel jaar heeft dat niet geduurd voordat je die eindelijk ging ontmoeten. Ja, heb ik wel gehad inderdaad. Ik ik, ik heb ik werk nu al jaren eigenlijk met mensen die ik nog steeds nog niet in het uh, levende lijf heb gezien. Ja, dat is ook een raar eigenlijk. Weet ja. je wel. Het is ook zo, want die mensen, als ze zo heel erg goed zijn, uh -huh. dan longt voor hun natuurlijk ook misschien wel hè, commerciële tak, bedrijven die veel geld bieden. Hoe, hoe, hoe doe je dat? Hoe krijgen die mensen zover om voor jou te werken? Oh, wel, we zijn een uh, sociale onderneming. En het is ook wel zo dat uh, hackers, uh, net zoals open source uh, mensen... zijn heel vaak idealisten. En die willen eigenlijk heel graag de wereld beter maken. Dus uh, zij zijn gemotiveerd om... Uh, heel vaak sneller te werken voor uh, partijen zoals, uh, zoals wij... Mm -hmm. in plaats van uh, voor de meer commerciële partijen. Ja. En het is wel zo, jullie geven ze wel gewoon een prima salaris. Mm -hmm. uh, het is niet dat ze uh, dat, ze, dat ze voor niks moeten doen. Ja, dat klopt. Uh, maar er komt wel een stuk idealisme bij kijken. En ze zouden het voor meer kunnen doen bij een concurrent... Niet per se. Wij betalen wel marktconform. Oké, okay, dat wel. Uh, ja, en wij vragen ook marktconform tarieven van onze klanten. Ja, maar wat even. Ja, ik ben toch benieuwd wat mensen kijken. Bij voetballers weten we dat eh, vaak wat, wat ze verdienen uh, uh. per jaar. Bij hackers, ik heb geen idee. Wat, wat verdient een gemiddelde hacker per jaar uh, voor je aankomen? Als hij echt een beetje goed is, hè, top leak. Nou ja, een, een goede hacker kan makkelijk uh, afhankelijk van ervaring tussen, weet ik veel, uh, laat ik zo zeggen, misschien uh, 100 euro per uur. Dus, 100 uh, euro per uur. Ja, ja, ja nou dus, dat is een prima prijs. Ja. Daar, kun je, daar kun je goed van leven. Ja, dat klopt. Ja ja, ja. Dat, dat idealisme, want je, je wil de wereld veiliger maken. Uh -huh. je, je, ik denk dat de concurrenten ook niet heel erg blij zijn met jou. Als jij het <laughs> ja, als jij bedrijven beter al door ze helemaal mee te nemen en op te leiden... en ook nog misschien wat goedkoper dan de concurrent. Ja, dat klopt. Ik denk wel inderdaad dat onze concurrenten ons uh, een beetje irritant vinden. Maar dat is omdat wij disruptive in de markt bezig zijn. Uh, maar ik, denk, ik, ik zie mezelf en ook Ross als uh, toch wel medicijn... die uh, misschien niet altijd uh, goed smaakt, maar die toch wel uh, gezond is... <laughs> Uh, ook dat voor dat iedereen. vervelende hoestdrankje wat je vroeger <laughs> moest drinken. Ja, precies. Ja. Ja. Even inzoomen op het nieuwe bedrijf. Uh, uh, Begrijp ik je vandaag aan de Kamer van Koophandel bent geweest, klopt dat? Ja. ja, ja. <laughs> het, het heet Non-Profit Ventures. Non-Profit Ventures. Um, en daarmee wil je dus de wereld een beetje verbeteren. Ja. In wat voor opzicht wil je de wereld dan verbeteren? Nou, uh, de bedoeling van uh, non-profit ventures is uh, het uh, wordt een incubator om nog meer non-profit bedrijven te starten. <laughs> dus uh, Radically Open Security is inmiddels uh, een uh, voorbeeld van een non-profit bedrijf die eigenlijk een soort succesverhaal is. Ja. Want uh, we, we zijn groot, we zijn succesvol, we hebben prijzen gewonnen, we zijn de vijftigste meest innovatieve bedrijf uh, van Nederland volgens de, uh, de KWK. Uh, wij, ik ben zelf die uh, meest innovatieve IT-leider van 2017, volgens CIO oh. Magazine. Dus, uh, Mooie wat, titel. Ja, dus uh, wat dat betreft, uh, we hebben echt bewezen... dat, uh, dat een, een zeer goede kwaliteit uh, bedrijf kan ook non-profit zijn. Maar hoe wordt de wereld daar dan beter van? <laughs> nou, uiteindelijk uh, wat ik wil, is als jij die, um, uh, ver, het verlangen naar winst gaat scheiden van, ja, in ons geval natuurlijk computerbeveiliging, maar uiteindelijk wat daarover blijft, is een soort vehicle voor positieve verandering. En uh, dat blijft gewoon puur. En business kan uiteindelijk een tool zijn voor act activisme. En uh, de meeste activisten denken dat business een, uh, een uh, vieze woord is. Ja, business, dat is toch wel de probleem. Maar ik, ik geloof zelf dat business ook wel de oplossing kan zijn. Dus wat ik wil doen met non-profit ventures... is ik wil aspirante sociale ondernemers... Opleiden om eigen non-profit bedrijven te starten op hun eigen vakgebieden. Zodat uh, ja, Ross niet maar één uh, geïsoleerde geval is... dat oh ja, het is toch een feit uh, dat een non-profit bedrijf zo succesvol is geworden. Mm -hmm. Maar ik wil dat, uh, dat het van een bedrijf naar een community gaat. Ik wil uiteindelijk dat er een dozijn non-profit bedrijven kan meer komen. Meer het idealisme en niet zozeer het, het materialisme... en het willen verdienen en het overstappen naar een ander bedrijf... om weer meer te gaan verdienen, dat moet er een beetje uit. een ja, Beetje commitment, commitment naar het bedrijf. Ja. ja, uiteindelijk... ik denk wel dat er zoveel maatschappelijke problemen zijn. En ik denk dat, dat sociale ondernemingen... Dat, dat, dat een goede vehicle is voor mensen... om een positieve impact te hebben... op ja, hun eigen gebieden waar zij zelf pijn ervaren. Dus ik wil eigenlijk... Ja, van, van een bedrijf tot een community. En als wij een community in Nederland kunnen bouwen... 10, 20 van die non-profit bedrijven... ik wil uiteindelijk dat het een, dat het een globale beweging wordt. Ja. En dat dat uiteindelijk dat zij een, een MBA-programma's uh, gewoon uh, kunnen laten zien... Dat, dat kijk, dit is ook een manier om business uh, te doen. Ja, dus je bent een beetje anticapitalistisch, maar je wil wel heel graag groeien. <laughs> nou, ik ben activistisch, maar ik vind toch wel dat wij tot zover de kapitalisme... een beetje moeten omhelzen en, en gebruiken als toekomst. Tool om toch wel onze socialistische doelen toch ja. wel voor te zetten. En die bedrijven binnen die vereniging, dat, dat kunnen ook bedrijven zijn in hele andere sectoren? Ik hoop dat het bedrijven in andere sectoren gaan zijn. Want we ja. hebben nu inmiddels al bewezen dat dit kan werken in, in de IT-sector. Uh, maar ik zou ook graag willen zien hoe werken non-profit bedrijven in uh, landbouw, of in gezondheidszorg, of uh, in, uh, met opleiding. Ja. En, en, de, ja. uh, en ik denk uh, dat uh, ik wil gewoon mensen inspireren. En ik wil dat wij als rolmodel kunnen dienen, maar ik wil wil ook uh, help, andere bedrijven helpen om, om te starten. En, en om een community te bouwen. En echt om dat ondersteuning uh, te geven. Zodat wij dit echt uh, ja, nog meer van dit soort bedrijven in de wereld kunnen helpen. Ja. Klinkt goed. Non-profit ventures heet het. Ja. Hebben jullie al een, een website waar mensen meer info kunnen vinden? Ja, uh, het heet uh, non-profit.ventures. Okay. Niet te hacken, zeker? <laughs> nou ja. Uh, ja, het is nu gul om het een, echt een website te noemen. Want alweer, we zijn vandaag in, ja, in de KWK ingeschreven. Okay. Dus op dit moment is het meer van een soort brainstormpagina op nou ja. GitHub. Maar in ieder geval dan GitHub. contactinformatie vinden. <laughs> zeker weten. Okay. Maar echt, onze, alle onze voorlopige plannen uh, staan allemaal online. Uh, wij zoeken natuurlijk mensen die uh, willen helpen. En die uh, daar betrokken willen zijn. Die misschien ook uh, mee willen doen in onze eerste Startup Bootcamp. Dus wel onze streef binnen zes maanden uh, de eerste start-up bootcamp uh, te laten plaatsvinden. Mm -hmm. En uh, we zijn nu hard bezig om uh, samen met andere business incubators uh, hier in Nederland, inclusief uh, sociale incubators, uh, te, te gaan partneren. Om uh, ja, de eerste cursusmateriaal te ontwikkelen. En uiteindelijk om dat te, ja, over zes maanden te kunnen doseren. Ik hoor een hele, een, een vat vol mooie plannen. En met ja. een idealistisch hart. Mooi om te horen. Melanie Ryback, dankjewel. Dankjewel. Goed. Na het voetballen naar de Champions League... is de spanning op een van de velden helemaal terug, allemaal. Nou, Roma heeft er ook van doelpunt gemaakt. Het is 3-1 geworden in kamp nou voor Barcelona. Dat natuurlijk nog wel. Maar het Zeko, de spits, maken met echt een echte spitse goal... Hij stond precies goed, kreeg de voorzet die ook prima was van zijn ploeggenoot Perotti. En hij schoot de bal prima binnen, Alba kon hem niet meer afstoppen. Ja, Barcelona is een beetje aan het slappen, neemt het allemaal niet heel serieus meer. lijkt het concentratie een beetje weg, Roma krijgt veel kansen. strootman. Net bijvoorbeeld eentje bal werd uh, nog van richting veranderd door Piquet. Ging daar ook niet tussen de palen. Daarna nog een schot van Perotti. Prachtige stel voor redding van Ter Stegen. Maar uh, Roma is dus weer een heel klein beetje teruggekomen in deze wedstrijd. En ja, die uitbol die hebben ze gemaakt. En als het bij 3-1 blijft, dan moet je thuis nog met 2-0 winnen. En dan ben je er. Dat is niet onmogelijk natuurlijk. Wel verschrikkelijk lastig, maar niet onmogelijk. En dat was bij 3-0... Wel uh, bijna onmogelijk geweest om 3-0 goed maken. Dat is wel heel lastig. En ze hebben nog even om er nog een tweede bij te maken, Roma. Dus wie weet wat voor gekste kan gebeuren bij Liverpool. City valt op dat Liverpool echt heel goed volhoudt in de tweede helft. Dit had je wel een beetje kunnen verwachten, het speelbeeld wat je nu ziet. Liverpool moet terug. Gedrongen ook door City. En City probeert van alles, maar komt niet echt in de buurt van doelman Karius... Liverpool heeft nu wel twee van die drie geweldige aanvallen: Salah, Firmino en Sané eraf moeten halen. Salah geblesseerd. Firmino gewisseld door Klopp. Niet noodgedwongen dacht ik. Volgens mij gewoon een tactische ingreep om de frisse Solenki in de ploeg te brengen. oudspeler van Vitesse. Nu bij Liverpool spelend. Maar City lukt het niet om een opening te vinden. Achterin bij Liverpool. Dat is knap omdat die laatste linie van Liverpool natuurlijk de zwakste is van het elftal. Hebben Van Dijk gekocht voor dik 80 miljoen. Om dat te versterken is dus wel iets beter geworden. Maar nog steeds zijn de voetballers die in die laatste lijn spelen niet de allerbeste in het elftal. Denk aan jongens als Andy Robertson en Trent Alexander-Arnold. Dat zijn spelers die we eigenlijk niet zo goed kennen. Dat zijn de backs van Liverpool. Die zijn onervaren. Die spelen geweldig in deze wedstrijd. Maar die hebben nog niet... De kwaliteit die die andere spelers in het elftal en ook de spelers van City wel hebben. Maar ja, in teamverband functioneerde het allemaal optimaal bij Liverpool vanavond. En dus blijft het daar 3-0 staan op Anfield. En ja, met 3-0 afreizen naar Manchester volgende week. Dat ziet er wel heel goed uit voor Liverpool. Wel de vraag natuurlijk hoe het is met Salah. Die dus geblesseerd naar de kant moest in een week die voor City een feestweek moest worden. Want ze kunnen aankomend weekend kampioen van Engeland worden... Door dat te doen in een wedstrijd tegen de aardrivaal. Tegen Manchester United. Het zou geweldig zijn voor die ploeg om dat te bereiken. En ze moeten dan volgende week de half van de Champions League halen. Maar voorlopig ziet het er niet naar uit dat dat gaat lukken. Want ze staan 3-0 achter in Liverpool. En ze moeten dus eigenlijk een moeten maken om het nog spannend te laten worden in de return. Barça staat ook voor. Inkamp nou met 3-1 nu. Gaat Sergio Garcia op herhaling? Wordt het toch Justin Thomas of krijgt Google Tiger Woods ineens weer de geest? De Augusta Masters gaan morgen beginnen. We gaan er eens even op fruit blikken. Het meest prestigieuze Masters toernooi is het. En dat gaan we doen met Joost Luiten. Joost Luiten, goedenavond. Goedenavond. Eerst maar eens eventjes over jou, want jij doet niet mee, waarom niet? Uh, ah, ik sta niet uh, hoog genoeg op de wereldranglijst. Top 50 van de wereld kwalificeert zich. Ik sta rond de 70ste plek denk ik nu. En ik zit thuis met een blessure. Oeh, wat voor blessure? Ik heb een pols blessure. Dus ik zit al een week of drie nu. Uh, probeer ik te herstellen. Maar dat gaat nog niet heel erg hard. Dus uh, ik denk dat ik nog een week of twee uh, nodig heb. En dan hoop ik weer uh, te kunnen spelen. Ja, wat irritant. Hoe kom je eraan? Ja, toch een beetje overbelast overbelast, net iets te veel gedaan en uh, ja, een beetje vocht in de pols wat, uh, wat eruit moet. Dus uh, ja, dat is eigenlijk uh, een, niet een hele erge bestuur, maar een hele vervelende. Maar wat doe je dan met je energie, Joost? Nou ja, ik zit gewoon wel in de sportschool. Ik kan natuurlijk nog dingen doen uh, die, uh, die niet uh, met die pols te maken hebben. Alleen op golfgebied uh, is het gewoon uh, echt even, even niks. Uh, daar hoop ik eigenlijk komend weekend weer mee te beginnen... en dan rustig op te bouwen en uh, naar Marokko toe te werken en ook te spelen. Ja, ja. Um, Ga je wel kijken, want je hebt, je hebt nu natuurlijk alle tijd. En ik hoop een lekkere bank. Uh... Lekker onderuit? Ja, ik, ik kijk altijd wel naar de Masters. Ik vind het het mooiste toernooi. Uh, ook om te kijken is dat eigenlijk het enige toernooi waar ik echt voor thuis wil blijven. En uh, zeker het weekend als het erop aankomt op, op zondagavond, ja, dan, uh, dan ga ik zeker kijken. En uh, de Masters heeft gewoon zoveel historie. En, en ja, dat is, dat is zo mooi om naar te kijken. Ja, behalve de historie, leg het eens uit voor de leek. Wat, wat, waarom ja, zou je de TV ervoor zetten? En, en, nou, het is, de, het is de enige major die altijd op, het, op dezelfde baan wordt gespeeld. Dus ja, elke speler, je ziet hem als kleine jongen op tv. En uh, ja, als je er dan zelf aankomt, ja, dan is het eigenlijk nog mooier in het echt... dan dat je daar als speler spelen bent. Uh... En ja, daarnaast weet je precies alle verhalen van alle grote, grote jongens die daar hebben gespeeld. Van waar ze in zitten of vanuit de bomen wereldbal sloegen. Ja, en dat, dat is gewoon zo mooi. En het is allemaal tradities. Het clubhuis is nou nergens bellen op het hele terrein. Allemaal dat soort dingen. Al die ze in stand. Dat, dat is wel heel mooi. Ja, en ik, ik, wat ze ook in stand houden volgens mij... is dat ze uh, de, de, de, de bloemen en de planten zo mooi verzorgen. En als je dan, als je dan kijkt naar die shots van... Uh, als je de beelden kijkt op televisie... dan ziet het er zo ontzettend mooi uit. Is het in het echt ook zo mooi als we, als we op televisie zien? Ja, het is in het echt ook echt zo mooi. En Ze, ze doen er alles aan om dan... ...die ene week, hè, deze week van de Masters... ...dat dan alles precies in bloei staat... ...en ze zetten er warmtelampen op... ...en als het koud is geweest... ...en ze willen er alles aan doen... Om het deze ene week moet het gewoon perfect zijn... ...en ja, dat lukt ze gewoon eigenlijk elk jaar weer... Mm. Ja, ...en als je daar dan zelf rondloopt... ook ...er is geen graspietje wat verkeerd staat... ...het is, het is, het is bij far het beste... ...ja, toernooi qua onderhoud... ...en, en qua aanzien. Ja. Even een paar favorieten... ...die Sergio Garcia, die won vorig jaar... ...denk je dat hij dit jaar ook kan winnen? Nou ja, Sergio is, is wel in vorm. Uh, hij heeft vorig jaar zijn eerste beetje gewonnen. Dus ik denk dat de drukte bij hem ook wel een beetje af is. Ja, en hij is zeker, denk ik, een van de namen die je uh, in het weekend in de gaten moet houden. Ja. ja, en dan natuurlijk de naam altijd: Tiger Woods. Pakt in 2005 zijn vierde en laatste eindzeg hier. Dat is al heel lang geleden. Uh, twee jaar, na twee jaar weer terug in Augusta. Wat kan hij doen? Ja, dat is. Dus iedereen heeft hele hoge verwachtingen van hem. En ik hoop ook dat hij, dat hij, dat hij weer wat moois kan laten zien. Maar. Ja, hij is nu eigenlijk pas, dit is eigenlijk echt z'n vierde toernooi pas, dat hij echt terug is. Ja, het komt misschien net te vroeg, maar ja, hij is niet voor niets stijgenwoeds. En als iemand het aankan en mentaal uh, aan zou moeten kunnen en, et, en de ervaring heeft, ja, dan is hij er. Oké, okay, dankjewel. Uh, Joost Luijten dus over de Augusta Masters. Ja, waar we ongetwijfeld meer van gaan horen de komende dagen ook hier op NPO Radio 1. gaan wij uh, naar Amma Afsaroglu bij uh, een van beide wedstrijden. Uh, stand van zaken allemaal? Ja, dacht ik dat we toch nog een spannende return kregen bij Roma-Barcelona. Maar dat dacht ik dus verkeerd. Het is 4-1 geworden. Eindelijk dan een goal in deze Champions League editie van Luis Suarez. Die de bal voor de voeten krijgt en met links uithaalt van heel dichtbij. Als Roma de bal niet... Uit het eigen 16 meter wegkrijgt. weg krijgt. De voorzet is uh, goed. Van Denis Suarez en zijn naamgenoot Durugoyan. Die uh, tikt hem binnen. En dat is een opluchting voor Remmo, Want hij had al heel lang niet gescoord in de Champions League. Dit seizoen dus al helemaal niet. En dan is het wel lekker als hij er weer even ingaat. Net was hij er dus al dichtbij. Toen Piquet de 3-0 maakte. Maar zijn poging werd toen nog... Uh... Door de doelman gekeerd. Toen tikte Piqué de 3-0 binnen. Roma kwam terug tot 3-1 door de goal van Zeko. Maar nu is het dus 4-1. En dan moet Roma volgende week thuis toch gewoon weer met 3-0 winnen. Om nog door te gaan naar de volgende ronde. In de 83ste minuut zit inmiddels Liverpool-Manchester City. Want bij Barcelona lopen ze een paar minuten voor. Daar gaan ze richting het eind. Liverpool-City nog acht minuten officieel. En dan nog wat extra tijd. En het staat nog steeds 3-0 voor Liverpool. En wat gaat daar dan gebeuren? Wordt dit dan echt de eindstad na die geweldige eerste helft van Liverpool? Of kan City dan toch nog iets in die laatste minuten? Ook met 3-0 is deze wedstrijd niet beslist. Neem dat van mij aan. Want vorig jaar was er bijvoorbeeld ook nog Paris Saint-Germain... dat thuis uithaalde tegen Barcelona met 4-0 won. En toen, een week later, de return in Camp Nou. Staat nu bekend als La Remontada. Het werd daar 6-1... Glanzrol glansrol toen voor Neymar. En City heeft zoveel kwaliteit in die ploeg Dat het echt wel mogelijk is om volgende week in het eigen stadion Liverpool met 3-0 te verslaan. Want Liverpool is vaak het sterkst als het gesteund wordt door de eigen aanhang op Anfield. Dan kan het kolken daar en dan krijgen ze echt... Ongelooflijk veel steun van die mensen die daar zitten. Helemaal vol natuurlijk. Het begon al voorafgaand aan de wedstrijd. En dat hebben ze volgende week allemaal niet in het stadion waar ze dan spelen in Manchester. Ze vallen nu wel weer aan Liverpool met Milner. De bal gaat naar Mané. Die bij de tweede paal staat. Een vierde goal. Dat zou het helemaal afmaken voor Liverpool. Maar dat zit er nog even niet in. City krijgt de bal weg. Blijft voorlopig dus 3-0. De Bruyne heeft ook zijn stempel niet echt kunnen drukken. Maar City kan nog wel een keertje in de aanval gaan. Ondertussen bij die andere wedstrijd krijgt Roma een vrije trap. Dat is wel een aardige plek. Kolarov. Voormalig voormalige speler trouwens van Manchester City die staat achter de bal voor de 4-2. Dat zou toch wel weer hoopgevend zijn voor Barcelona. Hier komt City trouwens. Ja, daar is de goal van Manchester City. 3-1. Die wordt afgevlaagd voor buitenspel. Heel vermoeiend de Twee wedstrijden tegelijk volgen. Niet 3-1 daar. Blijft uit 3-0. En even kijken wat die vrije trap oplevert nog bij Barcelona. Roma. Kolarov nog steeds. Makkeli vindt het nu goed. Heeft de muren op afstand gezet. Kolarov met links. Over de muur en over de goal. Blijft 4-1.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 De procureur-generaal bij de Hoge Raad buigt zich over de aangiftes tegen Alexander Pechtold om zijn appartement in Scheveningen. Dat kreeg je van een Canadese ex-diplomaat, daarmee zou hij zich mogelijk hebben laten omkopen. Ruim 500 mannen die nog geen DNA hebben afgestaan in de zaak Nicky Verstappen zijn gevraagd om dat alsnog te doen. Met succes, zegt het OM, het overgrote deel staat alsnog wangslijm af. Ruslands voorstel om onafhankelijke experts nieuw onderzoek te laten doen... naar de gifgasaanval op oud-spions Kripal is met overmacht weggestemd. Dat gebeurde tijdens het overleg bij de OPCW. Het verzoek van Rusland om samen de aanval te onderzoeken... wordt door de Britten een afleidingsmanoeuvre genoemd. Langs de lijn en opstreken. Nog een kleine 26 minuten. We gaan naar de ontknoping van de twee boeiende Champions League-wedstrijden. Amma. Ja, twee minuten nog, want we zitten al in de eerste tijd bij Barcelona. AS Roma 4-1, de tussenstand in Camp Nou. En bij Liverpool City zitten we pas in de 86e minuut. Daar gaat het echt nog wel even duren voordat die wedstrijd erop zit. Voorlopig even richten we dus op de slotfase in Barcelona. Waarbij Barcelona dus... Een grote stap zet op weg naar de halve finale van de Champions League. Dat is wel grappig trouwens. De ploegen die er nu het best voor staan na de eerste wedstrijd. De vier kwartfinales die gespeeld zijn. Dat zijn ook de allergrootste ploegen in de geschiedenis van de Europa Cup 1. Hè? Want Real Madrid heeft de meeste cups gewonnen. De nummer 2 AC Milan die doet even niet meer mee. Maar vervolgens heb je de nummers 3, 4 en 5. En dat zijn Barcelona... Liverpool en Bayern München. Die gaan allemaal op weg, als het zo blijft tenminste, naar de finale. Dan krijg je echt wel de crème de la crème van Europese voetbal tegen elkaar. De allergrootste ploegen dus in de geschiedenis tegen elkaar. Dat zouden wel geweldige finales worden dan zeg. En ook ontzettend onvoorspelbaar wie van die vier dan... ...dit toernooi zou winnen. Real Madrid zal dan wel de favoriet zijn... ...omdat ze de afgelopen twee edities hebben gewonnen. Maar ja, Liverpool, zoals ze spelen in de eerste helft... ...daar gaat Real Madrid zelfs het moeilijk mee krijgen. En Barcelona met Messi, die het op zijn heup heeft... ...ja, kan je natuurlijk ook nooit onderschatten. Nog één hoekschop voor Barcelona in de laatste minuut... ...van de extra tijd. Messi achter de bal. Hij heeft dus niet gescoord. heeft het stukje van Ronaldo gisteren niet kunnen herhalen. Die geweldige omhaal. Die we toch heel lang ons zullen herinneren. Een van de allermooiste omhalen die er ooit zijn gemaakt. Misschien wel zit echt wel in de top 5. Nu Raketic voor Barcelona. Die speelt de bal nog even terug richting zijn doelman. Ter Stegen had een hele mooie redding op het schot van Perotti. Deze doeltrap is een stuk minder mooi. Want die schiet hij zomaar over de zijlijn. En dan gaat Makkeli zo dadelijk fluiten voor het eind van deze wedstrijd. Heeft het echt goed gedaan Danny Makkeli. Weer een grote wedstrijd voor hem. Na Manchester United Sevilla in de vorige ronde. En weer doet hij het echt goed. Een paar lastige beslissingen. Heeft hij telkens het juiste gedaan. Heel rustig gefloten. Geen gekke dingen. En ook gewoon de goede beslissingen gemaakt. En dan uh, kan je echt nog wel wat meer grote wedstrijden krijgen. Want Macaulay heeft het dus uh, voortreffelijk gedaan. En nu mag hij de bal ophalen bij uh, Semedo. De rechtsback van Barcelona. En er het eind aan maken. Barça wint in kamp nou met 4-1 van AS Roma. En zet dus een reuze stap naar de finale. Straks de slotfase van die andere wedstrijd. Liverpool-Manchester City. <middels> You've been lean on me, my friend. You can let the pieces of your heart start crumbling. It's okay with me. okay with me is lange. Oké. Okay. Ja, oké. Okay. Nou, ze zullen blij zijn in uh, Liverpool, als het uh, tenminste zo blijft, uh, neem ik aan allemaal. Doen die niet afgelopen? Ja. Nee, we zitten bijna in de extra tijd van deze wedstrijd. We zitten in de extra tijd van deze wedstrijd en het staat nog steeds 3-0 voor Liverpool. Salah. Is inmiddels op de reservebank gaan zitten en uh, wat een schitterend beeld toch weer zeg, op dat Anfield. Waar al die mensen met die sjaaltjes omhoog nu staan te zingen. You'll never walk alone. Zo begon het natuurlijk op deze avond in uh, Liverpool en zo eindigt het ook. En wat zit er nog meer in voor Liverpool in de laatste minuut? Of kan City nog terugkomen? Een van de laatste aanvallen met De Bruyne nu in balbezit voor Manchester City. Die opent aan de linkerkant van het veld bij David Silva. Maar... City verspeelt de bal en City heeft gewoon de topvorm niet te pakken vanavond. Liverpool was het beste team. Want als je alle spelers op een rijtje gaat zetten... dan is City gewoon op papier veel sterker. Want er zijn echt spelers bij Liverpool die... Gewoon minder zijn dan hun evenknie bij City. Maar het is een, uh, een ploeg met een trainer klop. Die echt zijn elftal uitperst. En er alles uithoudt wat erin zit. Echt een soort sinaasappelprincipe. En dat doet hij zo knap. Dat is nou echt een trainer die zijn elftal beter maakt. Dat is Guardiola normaal gesproken natuurlijk ook. Maar die is vandaag echt afgetroefd. Door zijn collega bij Liverpool. Dat is gewoon duidelijk te zien. Dat kan een keer gebeuren. Hij heeft een week om te denken erover nadenken hoe hij zijn collega kan aftroeven. Want ja, de return die is nog steeds wel spannend door 3-0 verliezen. Dat is een harde klap in Europa, helemaal. Maar er zijn gekkere dingen gebeurd. Met als grootste voorbeeld natuurlijk dus vorig jaar Barcelona, dat die 4-0 nederlaag goed maakte toen in Parijs. Ze wonnen thuis met 6-1 van Paris Saint-Germain en gingen toen door naar de half finale. Dus City is nog niet kansloos, is nog niet uitgeschakeld. Maar Liverpool zet wel een hele grote stap onder leiding van een geweldige voorroer natuurlijk. Salah, Firmino en Mané die speelden een geweldige eerste helft met de steun ook van Oxlade-Chamberlain vanaf het middenveld. En nu fluit Felix Briech dan voor het laatst. Want het is klaar op Anfield. Ze kunnen feestvieren in Liverpool. Manchester City, aanstaat landskampioen van Engeland. Wordt verslagen en hoe zeg? Na een schitterende eerste helft hebben ze het knap volgehouden. in De tweede We Trust in Klopp staat er op een spannend te lezen op Anfield. En dat vat de avond wel goed samen. De coach heeft een nadrukkelijk invloed gehad op het wedstrijdverloop. Liverpool wint heel knap, heel verdiend met 3-0 van Manchester City. Tot 90.000 Nederlanders zijn mogelijk getroffen door het dataschandaal rond Cambridge Analytica. Dat persoonlijke data van Facebook gebruikers verzamelde. Dat heeft Facebook gemeld aan de NOS. Ter redacteur van de NOS Nando Kastelein, goedenavond. Ja, goedenavond. Op wat voor manieren zijn die mensen getroffen? Die mensen zijn getroffen doordat uh, zij in de vriendenkring hoorden van zo'n... 28 gebruikers die uh, een app hebben gedownload. En dat is een, een app waar je een persoonlijkheidstest mee kon doen. Um, en via die app werden dus de gegevens van in totaal... maximaal 9000 90 mensen in Nederland verzameld. 90 toch? 90.000? 90.000, ja, ja, zeker. Ja. En dat is dus omdat... He, laten we zeggen, ik had dan... Want het ging om zo'n persoonlijkheidstestje, geloof ik. Ik, ja. ik hoef die app dan niet gehad te hebben. Maar als een van mijn Facebookvrienden dat wel had... dan ben ik al de pineut. Dan ben je al de pineut, ja, dat klopt. Maar ja. hoe weet je dat je de pineut bent? Nou, uh, we weten dat nog niet. Aanstaande maandag gaat Facebook een tool beschikbaar maken. waarmee iedereen die dat wil weten kan opzoeken. of zijn gegevens zijn buitgemaakt. Daar ben ik de pineut. Uh, toe? Dus dan, uh, dan hoort het antwoord. Ja, en maar de pineut. En dan kun je concluderen dat je de pineut bent geweest. Ja, ja. ja. ja. ja. oké. Okay, wat, ja, wat, wat kun je bijvoorbeeld nu doen? Want ik kan me ook voorstellen dat mensen zeggen. ja, daar ga ik echt niet op wachten. Uh, de, de, wat is het risico? Moet je paswoord veranderen wat moet je doen? Nou, je kunt vrij weinig doen uh, tegen dit hele schandaal. Kijk, het schandaal speelde een aantal jaar geleden. Deze gegevens zijn in 2014 verzameld. Uh, en die zijn, gewoon, ja, die zijn gewoon weg. Die, zijn nu, die, die waren in de handen, zijn in de handen. Dat is nog een beetje onduidelijk van Cambridge Analytica. Het databedrijf dat die gegevens heeft gekocht van die appbouwer. En jij als Nederlander ja, kunt er helaas vrij weinig tegen doen. Wat je wel kunt doen, uh, als je dat niet hebt gedaan... is uh, kijken welke apps nu nog toegang hebben. Facebook is al maatregelen Neem om die toegang te beperken uh, en dat te checken. Uh, en het kan zijn dat er nog andere oude apps tussen staan die je uh, geen toegang meer wil geven. Ja, maar en, en dan wat dan? Want, stel nou, zo'n bedrijfje heeft, mijn, ja, heeft dan data over mij van Facebook uit 2014. Wat weten ze dan precies? Ja, het hangt er helemaal vanaf welke informatie uh, verzameld is. Maar grosso modo gaat het om iemands naam om de woonplaats. Het kan gaan om foto's, om likes en een vriendenlijst. In dit geval heb ik het over uh, dingen die zijn gevonden... Uh, rond het, de, de data's daarbij, Cambridge Analytica. Uh, dus het, die gegevens zijn mogelijk uh, van die 9000 Nederlanders buitgemaakt. Ja, maar het is niet zo uh, dat, dat je opeens opgebeld wordt door vreemde bedrijven of zo. Of, of gaat het ook om telefoonnummers... en uh, dat ze dat weer doorverkopen aan andere bedrijven? Ja, dat heeft... In dit geval hier niet zoveel mee te maken, zover ik het nu kan zien. Nee. Uh, dat is niet de informatie die je verzamelt. verzameld. Nee, dus okay. zeg maar, gemiddeld genomen hoef je niet per se heel veel zorgen te maken. Nee, ja, kijk, het is een beetje zorgen maken dat het zo ingewikkeld is. Uh, kijk, het, het gaat om een, een oude kwestie... die vooral voor Facebook heel pijnlijk is... omdat het laat zien dat het zijn ja, protocollen niet op orde had. Uh, er zijn dingen gebeurd waarvan Facebook nu ook zelf zegt... van dat hadden we niet zo moeten aanpakken. Sorry daarvoor. Maar ja, die sorry komt natuurlijk wel een beetje laat. Ja. Oké, okay, dus die vraag die ik net stelde over dat password... daar hoeven ze zich ook geen zorgen over te maken, begrijp ik hieruit. Ze want... zeg je omdat je zelf geen Facebook hebt? Ja. Ik heb zelf geen Facebook. Nee, dat is, uh, ik ben, ik, ik ben nee, die, je, die ben ene. Je jou, account is niet gehackt bij nee, dit. Nee. Uh, bij nee. dit Data. nee dat is even voor alle duidelijkheid ja er is een persconferentie ja. toch ook geweest vanavond van ja, er was een Mark Zuckerberg met journalisten. Uh, ik heb even een stukje mee kunnen luisteren... waarin uh, Mark Zuckerberg inderdaad uh, het een en ander vertelt. Hij gaat onder meer door het stof. Hij zegt dat ze fout hebben gemaakt... en dat ze uh, ja, beter hun verantwoordelijkheid hadden moeten nemen. Een ander pikant moment. Uh, eerder uh, deze week uh, riep een investeerder op... die zo'n 1 miljard dollar aan aandelen in Facebook heeft... dat uh, Mark Zuckerberg moet opstappen... als de voorzitter van de Raad van Commissaris. Dus niet als de topman, maar van de Raad van commissarissen die erboven hangt. Uh, toen die vraag werd gesteld, uh, viel er een korte baan. En zei Mark Zuckerburg dat er niet over was gesproken. En ging hij vrolijk door. Mm. Dat was toch al een pijnlijk moment in dat gesprek. Uh, en verder ging het ja uiteraard over de maatregelen die Facebook kon nemen. En waarschijnlijk is het nog steeds bezig. Ja. Goed. Nou, houd het in de gaten. Ben heel benieuwd hoe het afloopt. En wat er nog meer naar buiten komt. Um, wellicht Nando Kastelijn was dat van de NOS. Stijn Schaars heeft op de training bij zijn club Heerenveen... een dubbele beenbreuk opgelopen... De aanvoerder werd met de ambulance afgevoerd en is direct geopereerd. Het mag duidelijk zijn dat het seizoen voor de 34-jarige schaars nu voorbij is. Heerenveen trainer Jurgen Streppel, goedenavond. Goedenavond. Wat is er precies gebeurd op de training? Ja, dat was, uh, dat was echt in de allerlaatste seconde van het van partijspel. Uh, ging, uh, ik wilde eigenlijk afsluiten en Stijn uh, had een fantastische actie. Alleen toen hij op goalschoot werd hij geblokt en uh, ja, toen... Uh, toen bleek al heel snel dat het mis was. Ja, hoezo? Ja, hij schreeuwde het uit van de pijn, kan ik me zo voorstellen. Maar hoe wist ja, je dan... De... Ja, de... Nou, goed, Stijn is iemand die, uh, die altijd voorop in de strijd gaat... en die, uh, en die niet zeurt. En uh, sommige spelers, als die op de grond blijven liggen... dan weet je dat het ernstig is. En, uh, of dat het, uh, dat het in ieder geval wat, wat is wat... Uh, uh, uh, wat, uh, wat heel veel pijn doet. En dat was in dit geval van Stijn, want hij, uh, hij schreeuwde net uit. En, uh, want wat, ja. wat gebeurde er precies? Want Je zegt ja, hij werd geblokt, maar om daarbij uh, je been op, op, op twee plekken te breken... dat is nog best wel knap. Ja, nee, dat klopt. Uh, goed, uh, hoe dat geldt uh, dat, dat allemaal zo snel. En uh, op het moment dat hij uit wilde halen... Uh, werd, uh, werd, werd, werd, uh, werd het schot geblokt. En uh, ja, hoe dat allemaal precies uh, ging, dat, uh, dat ging allemaal zo snel. En, uh, ja, dat was erg ongelukkig. En, uh, en, uh, er valt niemand iets te verwijten. Komen. Nee, nee, nee, absoluut niet. Het was gewoon een, het was gewoon een normaal duel. En, uh, ja. Ja. Hoe is het nu met hem? Ja, ik moet eerlijk zeggen... ik heb hem net een half uur geleden aan de lijn gehad. En, uh, hij is erg monter. Uh, ook al toen hij veld lag... Hij was hij eerst behoorlijk uh, van slag. En nou, na een minuutje of tien... Dan, uh, <laughs> dan, uh, toen, uh, toen was de humor al, alweer daar. Dus hij uh, had wel veel pijn. En, uh, en, en net, uh, moet ik eerlijk zeggen... heb ik hem aan de lijn gehad. En, uh, hij is heel nuchter en... Uh, ja, morgen dan komt de arts weer langs, hij ligt nu in het ziekenhuis in ieder geval. Uh, morgen ja. komt de arts weer langs wat, die, uh, wat ze precies gedaan hebben. Hij is geopereerd en, uh, en uh, ja, we zullen morgen horen hoe het, uh, het traject ingezet uh, wordt. Ja. Ben je niet bang dat het einde carrière is? Ja, dat, is, dat, is veel te, dat is veel te vroeg om, uh, om, uh, om dat te zeggen. Um, en daarbij is, uh, is Stijn pas 34. En, uh, en is hij uit het hout gesneden. Uh, en, en die jongen die wil echt uh, dolgraag weer, uh, weer, uh, weer voetballen. Dus uh, nah, ik vind dat, dat dat nog een beetje te vroeg is om dat te stellen. Ja, zo wil je ook niet uh, je carrière beëindigen natuurlijk. Het zit jullie uh, niet mee. Hoor. De Eudegaard uh, moest er ook al uit, hè? Middenvoetsbeentje gebroken, geloof ik? Ja. ja en, en nu inderdaad. dit... Uh, ja. nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Het was niet een middenvoetsbeentje. Oh, dat dacht ik. Wat dan? Nee. Uh, ja, goed. Nee, hey, dat, was, dat was een teen een die, die gebroken is. Dus uh, die zit in het gips. Oh, oké. En ook dat is einde seizoen. Ja, dus, uh, dat is vervelend, want dat zijn natuurlijk wel twee spelers voor ons die het, uh, die het ritme van de wedstrijd bepalen, die het voetbal bepalen. Dus dat, zijn, uh, ja, dat is een, een forse aanlading voor ons. Ja. Geen prettige voorbereiding op de derby van het Noorden, hè? Nee, nee, nee. Die hadden we ons iets anders voorgesteld. Ja, ik ja. kan, kan me daar iets bij voorstellen. Hoe, hoe heeft de groep gereageerd op beide gevallen? En natuurlijk uh, het meest op die van Schaars? Nou, kijk, dat, dat, dat uh, Martin gebeurde in de wedstrijd. En dat was. Uh, ja, dat was een, een, een, een overtreding. Uh, um, ja, dus dat, dat. Maar deze van vandaag, die. Uh, ja, als het dan op de training gebeurt met, uh, met, je, eigen, met je eigen teamgenoten. Ja, dat, uh, dat, heeft, dat heeft wel impact uh, gehad uh, vandaag, moet ik zeggen. De jongens die, uh, die waren erg aangeslagen. En uh, ik heb uh, de training eruit gegooid. En, uh, huh. Ja, de tranen vloeiden wel. Dus dat heeft wel impact gehad, moet ik zeggen. Dus uh, morgen zijn we vrij. En uh, vrijdag moeten we, hoe, hoe lastig dat soms ook is... zullen we weer uh, richting uh, de derde moeten, inderdaad. Ja. Nou ja, goed. Mocht je Stijn spreken, wens hem we het beste en een spoedig herstel. En Kijk, ja. uh, bedankt dat je even aan de telefoon wilde komen, heer Revencoot Jurgen Streppel. De een na de andere Nederlander, of de ene, sorry, ik zeg het helemaal verkeerd. De ene Nederlander was favoriet voor de Scheldeprijs. Maar een ander die ging er met de overwinning door. Dille Groenewegen die had dit jaar al vijf wedstrijden gewonnen. En zou ook in de Scheldeprijs meesprinten om de winst. Maar zover kwam het niet. Ruim 70 kilometer voor het einde reed de groep van Groenewegen door een spoorwegovergang. Terwijl de lichten al brandden. Ja, dat mag natuurlijk niet. De hele groep werd uit koers genomen. En toen was daar Fabio Jacobsen. In de sprint, zonder de grootste kanshebber... sprintte de 21-jarige Jacobsen naar zijn tweede overwinning van het jaar. Han Kok, die sprak met hem. Zo jong, en dan al zo'n grote wedstrijd winnen. Hoe is dat? Ja, super gaaf. Uh, enorm gaaf om, om tussen, tussen de namen te staan die gewonnen hebben... En, uh, als je 21 bent, denk ik dat je dan alleen maar heel trots mag zijn. Je startte vanmorgen, want ik sprak jou voor de start. Toen je startte, toen klonk je al vol bravour. Dat was ook de manier waarop je won. Ja, uh, ik vind koersen in Zeeland heel mooi. En uh, Om te starten in eigen land en dan richting België was, uh, was wel echt gaaf. En uh, ja, schelde prijs is voor type sprinten natuurlijk uh, een van de koersen. Ik heb wel eens gehoord uh, dat het het officieus WK-sprint is. En uh, ja, dan wil je natuurlijk, als je 21 bent en mag starten, uh, je best doen. Ja, en dan ben je gewoon officieus wereldkampioen sprint. Ja, officieus dan niet. <lacht> nou ja, het is, het is uh, super gaaf. Uh, uit, uiteraard vallen natuurlijk uh, Dema, Groeneweg en Kittel weg. Maar ja, dat is ook wedstrijd. En uh, ja, dat kan ook gebeuren op, op een officieus WK-sprint. Ja, nou, die waren er niet meer bij, maar de manier waarop je deed was natuurlijk hartstikke overtuigend. Ja, nou, vooral uh, ook door de ploeg natuurlijk. Uh, die jongens, uh, heel de jongens rijden de hele dag voor mij. En, uh, ja, in de laatste kilometers doen uh, Keizer en Stibar uh, enorm uh, werk. En, uh, met Michael Morkoff voor je hoef je eigenlijk alleen maar het achterwiel te volgen. Hè? En toen ik het bordje 200 zag, dacht ik zo, nou is het aan mij. Ja, maar hoe was dat? Want je noemt wel een paar namen die dan voor jou... Uh, ja, al hun kansen op, opzij zetten en helemaal voor jou werken. Dat moet je het wel afmaken. Ja, nou dat is natuurlijk wel de, de kracht van de Wolfpack. Uh, die jongens die, die kiezen voor mij, ondanks dat ik 21 ben. Ze slaan ze pakken op mijn rug en zeggen ze, kom op, je kan het. En, uh, ja, dan ben ik vooral heel erg gefocust uh, dat ik het af kan, af kan maken en mag maken. En dat is natuurlijk super gaaf. Uh, spoorwegincident, want dat heeft natuurlijk een uh, grote uh, invloed gehad op deze wedstrijd. Hè. Groene wegen ging daar eruit. Uh, hij zegt, ja, die eerste groep ging ook. Jij zat in die eerste groep. Ben je ook door, door, door een rood licht gereden? Nee, we, we, hebben, we, we hebben wel in, uh, van Tom Steels doorgekregen. Jongens, let op. Er komt een uh, spoorwegovergang aan. Het wordt spannend. Kunnen ze natuurlijk met de tijden zien. En alleen... Op het moment dat wij er overheen gereden zijn met de eerste groep, ja, waren er geen lichten aan. En uh, daar staan ook mensen, natuurlijk, van de organisatie. dat als het licht aangaat, stappen die ervoor. En dan, uh, we wisten dat het, dat het er zou zijn, maar ja, in de eerste groep hebben wij uh, er niks van gemerkt, eigenlijk. Nee, goed, duidelijk. Dan gaan we even bellen met Charleston. En Kiki Berens heeft de achtste finale bereikt van het toernooi daar. Ze was in straight sets uh, te sterk. 6-4, 6-2 voor de Amerikaanse. Voor de Amerikaanse, dat is helemaal niet. Alexander Kroenitsch. Een bijzonder aan de wedstrijd was dat beide speelsters... dezelfde Nederlandse coach hadden. En die coach hebben we nu aan de lijn. Elisa Amela, goedenavond. Ja, we, we hebben verbinding. Uh, je hebt ja. twee speelsters onder je hoede... en uitgerekend die twee spelen tegen elkaar. Heb je nou gewonnen of heb je verloren? Nou, kijk, ik ben eigenlijk de, de vaste coach van uh, Alex... van Alexander Koenig al uh, na nou, bijna twee jaar. Dus ik reis fulltime met haar en... Uh, uh, ja, dus zij is mijn prioriteit en dat was eigenlijk vandaag ook. Dus ik heb vandaag ook echt gewoon haar uh, gecoacht en uh, nou ja, ben bij haar geweest. Uh, maar goed, afgelopen week en deze week uh, heb ik met uh, Kiki en haar coach Raymond uh, afgesproken... dat ik haar wat zou begeleiden, omdat wij uh, eerder terug moesten naar Nederland... Mm. Um, dus ik heb, ja, ik heb Kiki begeleid. En ja, die spullen ze tegen elkaar. Dus het was wel, uh, ja, wel een aparte, aparte wedstrijd. Ja. Ja. Wat, wat, wat zit er dan verschil in begeleiden en coachen? Um, nou kijk, ik heb gewoon Kiki je begeleid en gecoacht... zeg maar gewoon uh, afgelopen week in deze week. Afgelopen week in haar wedstrijd in Miami tegen Williams of zo. Uh, maandag heeft ze hier wedstrijd gespeeld. Dus toen hebben we getraind van alle dagen dat er geen wedstrijden waren. Dus uh, ah ja, ik ben niet haar, haar vaste coach. Uh, ik volg gewoon even in deze, deze twee weken. Um, ja, dus, dus eigenlijk, ja, weet je, mijn speelster heeft verloren. Ja. Ja. Ja. Ik, ja, maar ik, maar uh, hoe deed je dat in de praktijk dan? Uh, want jij, heb je Kiki dan, jij hebt Kiki toch niet helemaal links laten liggen tijdens het duel? Of dacht je op een gegeven moment van, nou, mij heeft ze niet meer nodig. Ik, uh, ik, ik keer mijn gezicht even de andere kant op. Nee, we hadden twee weken geleden al afgesproken van joh, mocht het volgende tegen een keuze moeten. Dan hadden we afgesproken dat ik gewoon, uh, weet je, Alex heeft mijn prioriteit en dat ik haar uh, coach. Dus uh, nee, ik heb gisteren met Kiki nog getraind en uh, vanmorgen nog een beetje gekletst. Maar ja, de wedstrijd voorbereiden was wel gewoon echt met mijn eigen speelstijl. Ja, het heeft alleen niet geholpen? Nee. Nee, nee, Kiki was, was sterk, ja. <laughs> dus, ze speelde een nou ja, redelijk goed, solid wedstrijd. Ze was een beetje nerveus, uh, gaf ze achteraf aan. Um, omdat ook voor haar was natuurlijk een, een aparte situatie. Dus ook voor Alex was het een aparte situatie. Um, maar uh, nee, Kiki was gewoon uh, sterk. Dus, ja. Je bent nog een ja, vrij jonge is... coach hè, trouwens, want je bent uh, 34. Uh, er zijn spelers die dan nog uh, gewoon op de baan staan. Waarom, uh, waarom sta je eigenlijk niet meer op de baan? Oh nee, ik ben blij dat ik nu op de baan sta. Oh? Um, ja, nee, ik heb, uh, nou ja, wat is het, acht jaar geleden besloten dat het wel mooi, was, uh, mooi geweest uh, was. Um, ja, het reizen, het, het vele trainen, dat, uh, ja, nu reis ik wel weer. Uh, maar het voelt toch wat anders voor mij. Uh, het vele trainen, vond ik, uh, nou ja, ging wel tegenstaan. Het wereldje. En nu weet ik van, nou ja, ik college ik, ik nu en ik, ja, het is niet iets wat ik dan ga doen. Dus, uh, en, en aan deze kant vind ik het wel, uh, vind, ik, vind ik het leuk. Maar ja, ik ben ja, pas twee jaar, zeg maar, echt uh, fulltime betrokken bij het coachen. Dus okay. nog niet heel lang. En ja, veel jongen. er zijn nog meiden waar ik tegen heb gespeeld die hier ook meedoen. Dus, uh, ja. Ja. Nou ja. En vanavond dus, uh, nou ja, een klein beetje de winst, maar toch niet. Want zo, zoals je zegt, je prioriteit ligt gewoon bij uh, je bij Dankjewel. Ja. Elise Tamela. Ja, we hadden u beloofd dat we even zouden bellen met Arnold Muur... over het overlijden van Ray Wilkins. Uh, we hebben Arnold geprobeerd te bereiken, maar zijn telefoon staat uit. Dus ja, dan wordt het moeilijk praten natuurlijk. Dus dat, dat gaat helaas niet door. Uh, we willen u nog wel even wijzen op uh, de verkiezing van het mooiste WK-doelpunt aller tijden. De Wereldvoetbalbond is, is, is daarmee uh, begonnen. Uh, daar zitten ook Nederlandse uh, goals bij. Verschillende zelfs. Deze goal maakt kansen op de hoofdprijs zelf. Frank de Boer speelt de bal. Heel goed naar Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp neemt de bal aan! Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp. Ja. Het gaat dus ook om. Het gaat niet op het comptaar, echt om het doelpunt wat kan maken. Het gaat echt op om die goal. De mars, ja, ja. Duidelijk. Ja, ja, ja. Ja, het ook Week aan 1998 98, Argentinië. Ja. Uh, dit doelpunt doet ook mee. Komt die bal met een hard schot en die gaat erin. Het is van Broncos. Het is 105 in de land. Die de bal er gewoon in. roost van 20 meter. Halve finale tegen de tegen Uruguay en dan hebben we er nog eentje. Dit is geen buitenspel Bij van Percy van Percy en die komt erin. Ja. Het is er. Het is er. die wel een overeenkomst tussen die drie goalgaken, <laughs> als ik het zo hoor. Begin met de G, het eind van het van Gelder. Ja, goed. Ja. Okay, ja. dat, dat was nog maar vier jaar geleden, hè, die ja, laatste trouwens. Robert van Persie tegen Spanje. Ja, er staan 30 doelpunten. Stem op de mooiste goal. Kan op de Facebookpagina van de WK. Facebook.com slash Viva World Cup. Dat was het voor vandaag, maar we sluiten af met Diederik over Alexander Pechtold. Ja, vandaag gebeurde er iets bijzonders. Er was namelijk goed nieuws voor Alexander Pechtold. Dat was uh, sinds 2015 niet meer gebeurd. Dus in die zin een bijzondere dag. Pechtold kreeg namelijk te horen dat hij niet vervolgd wordt voor zijn uitspraak. Ik moet de eerste rus nog tegenkomen die zijn fouten zelf rechtzet. Er was uh, aangifte tegen hem gedaan wegens groepsbelediging. Maar volgens het OM is daar geen sprake van. En Pechtold is dan ook blij. Hij zei vandaag dit is een voorbeeld van eerlijke rechtspraak... Daar kunnen de Russen nog heel wat van leren. Want Russen hebben een hekel aan juridische zorgvuldigheid. Allemaal zonder uitzondering. Alle Russen zijn stuk voor stuk intrinsiek geneigd tot onrechtvaardigheid. En dat komt door hun etniciteit, door hun ras. Daarom zijn ze, qua respect voor de rechtsstaat, inferieure wezens. En dan bedoel ik dus... Alle Russen al door dus En hiermee uh, lijkt de kous af, dus uh, we kunnen het <laughs> afsluiten. Zometeen met het oog op morgen, dat vanavond wordt gepresenteerd door Rotrip. Tot dan, morgen, wellicht, of later. Of later. later.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 Ga naar www.rijksoverheid.nl Paula Morrison-Bekker Expressieve en ontroerende kunst van grote schoonheid Nu in Rijksmuseum Twente Paula Hogescholen Zak is ontwikkeld omdat hbo-onderwijs beter kan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 Kijk op luzap.nl voor data en locaties. NPO Radio 1.